Zes uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Het kabinet is tevreden met de uitspraak van het gerechtshof... dat Nederland geen IS-vrouwen en hun kinderen hoeft terug te halen uit Syrische kampen. Het hof is het eens met de landsadvocaat dat dit een politieke zaak is... en niet een van de rechters. Eerder werd in kort geding nog bepaald dat de staat zijn best moet doen... om in ieder geval 56 kinderen terug te halen... Het kabinet ging daartegen met succes in beroep. Minister Grapperhaus herhaalde na de uitspraak... dat Nederland de vrouwen en kinderen niet actief wil terughalen. Het merendeel van de ZZP'ers moet waarschijnlijk beschouwd worden als werknemer. Volgens minister Komees blijkt dat uit een proef van het ministerie van Sociale Zaken en de Belastingdienst. 50.000 opdrachtgevers vulden voor die proef een digitale vragenlijst in over de ZZP'ers die ze inhuren. Het kabinet wil de komende maanden meer inzicht krijgen over hoe werkgeversorganisaties, vakbonden en ZZP'ers denken over het verschil tussen een zelfstandige en iemand in loondienst. De ouders van Ivana Smit zijn opgelucht... nadat het onderzoek naar haar dood in Maleisië wordt heropend. Eerder gingen de autoriteiten uit van een ongeluk... maar volgens het Maleisische gerechtshof is dat niet het geval. De 18-jarige model viel eind 2017 onder invloed van drugs... van een hoge woontoren in Kuala Lumpur. Ze was daarbij een Amerikaanse echtpaar met wie ze naar een club was geweest. De nabestaanden van Smit denken dat ze al dood was toen ze van de toren viel... en vermoeden dat het Amerikaanse stijl meer weet. De Nederlandse schaatsers hebben ook de tweede teamsprint... van het wereldbekersseizoen gewonnen. In Polen pakten Ronald Mulder, Kjeld Nuis en Thomas Krol het goud. Vorige week in Wit-Rusland won Oranje ook de teamsprint. Bij de vrouwen kwamen Michelle de Jong, Jutta Leerdam en Sanneke de Neling... dit keer niet verder dan de zilveren medaille op de teamsprint. Het weer, de bewolking, neemt toe. In Zeeland valt uiteindelijk ook wat regen en de temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. Ook morgen is het bewolkt, alleen in het noorden is er dan wat kans op zon en dan wordt het maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken nu minder dan 10 minuten vertraging, maar er zijn een paar uitzonderingen... Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort nog 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Watergaafsmeer en Muiden. Er was een ongeluk gebeurd, maar de weg is inmiddels weer vrij. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is het erg druk tussen Schiphol en Hoogmade. Vertraging is drie kwartier, daar staat 14 kilometer file. Op de N201 van Uithoorn naar Hilversum 10 minuten oponthoud, daar is het druk tussen Kortenhoef en Hilversum.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 Die audies, welkom bij het tweede gedeelte van uh, Jullie van de Brink hier. Op deze vrijdagavond, 22 november 2019. Het is Weekend Jawel. Welkom op CFM ook, trouwens op de 106.9. Uh, ja, ja, ja. Het gebeurt net tijdens dat, dat het tafereel in de studio, dat is echt ongelooflijk. We hebben, we hebben knopjes met veertjes, zeg maar. En, uh, ja. Het is, het is echt die typische van de brinkactie. Uh, het knopje dat dat. Maar ik kon het hele knopje kon ik gewoon nergens meer winnen. En dan een slokje van mijn bier en Wat knop ik nou? Het is gewoon echt net het blikje geschoten. Ja, het zit er weer op het knopje. Het is, uh, het is, uh, het is gelijk goed schoon, zullen we maar zeggen. Hè? Goedenavond allemaal, leuk dat je luistert. ZFM Zandvoort en Dance Radio en zijn Dat vinden we hartstikke leuk, natuurlijk. Ja... En uh, het is tijd voor Classics, wat hebben we dit uur voor je, voor je uitgezocht eigenlijk. Ja, best wel lekker Ja, ik ga zeker blijven luisteren. Op, uh, ja, ja, ja, ja. Uh, ik, zie, uh, ik zie een plaatje van, uh, van uh, Prince staan. Ja, al well, Jelly Bean. Dynasty, Sister Slash, David Crane, en Jackie Crane. Oh, die hebben we al gedraaid, Jackie Crane, maar goed doen we De Mac Band, de, de Fat Larry Band en Unique. Kortom, uh, genoeg reden om uh, lekker te blijven luisteren, zeg maar. Ja. Deze dames, uh, die ben ik afgelopen jaar tegengekomen... ...thuis een digi zijn Hartstikke aardig. Nee. Ze treden af en toe nog wel eens op. Ja, hun oude, oude, oude hitjes. Uh, die zingen ze dan. En dat was het nog uh, best knap, hoor. Mo moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja mocht ze in de buurt zijn, dan... Uh. ...zou ik zeker naartoe gaan. Hier is mijn I We Vooral wat dingen stoelen, binnenvallen. ik, moet binnenvallen. Gelukkig, Maar niet, uh, niet overkomen in het programma. Nee. <laughs> nee, niet live, laat ik dat zo zeggen. <laughs> ja, er brak wel eens een tijdraadje met de storm. Uh, dat is ook wel een uh, rare gewaarwording hoor. Uh, Zo'n pylonenmast, uh, zeg maar, uh, op uh, half 16 hangen. Ja, oké dan. Hé, zometeen gaan we Dynasty draaien. En hier ben ik, jawel. Maar dit is er ook eentje uit de oude doos gedaan. Ik uh, dacht, ik, ik hoor het meer en ik denk, nou leuk, leuk, die ga ik draaien op vrijdagavond. Tussen 6 en 7. Ik heb het over uh, Jelly Bean en Elisa Ford. Who found you? En hier uh, zijn we uit 1981. Ik heb uh, nog ergens een maxi-single. Bedankt wel. bijkantje was ook wel goed. Uh, give it up to love. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hey ja. Dance Radio CFM deze vrijdagavond. Uh, leuk dat je er nog steeds, uh, nog steeds bent. Je kan reageren. Dance Radio, in, uh, i-n, Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, natuurlijk 106.9 CFM Zoomforged. Leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk, leuk. ...zit hier onder de hoek, euh, nou ja, waar staat er op een VEBO? Euh. Dat is euh, zeer, zeer verleidelijk om daar altijd even een broekje kket te halen. Ja. Euh, Zo'n schrijven, dat is altijd euh, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Dat vind ik nu aan eigenlijk. Ik ben even snel euh, onder de... Euh, ...daar is die euh, naar, naar de VEBO gelopen. Ja. Ik weet niet wat je gaat eten vanavond. Euh, Mocht je aan het eten zijn, euh, eet smakelijk! Mocht je vanavond lekker de kroeg induiken euh, verstandig... Verstandig. Dat uh, heb ik goed nieuws, want het uh, blijft uh, vanavond uh, droog. Want het is tijd uh, voor het uh, weerbricht. Uh, ja, geleidelijk uh, meer wolken vanavond. Dus uh, let op vanavond en vannacht neemt uh, de bewolking... Uh, toen met uh, uiteindelijk in Zeeland ook wat regen. Dus alleen in Zeeland regent dat dus niet in antwoord. De minima liggen tussen 3 en 6 graden, al dus de NOS. En alleen in het noordoosten en oosten wordt het nog iets kouder. Morgen is het vooral in het zuidwesten kans op wat regen. Elders is het eerst behoorlijk. Het wordt morgen zo'n 7 à 10 graden. En dat is een matige oostenwind. Ja, ja, ja. Ik kan er niet meer van maken. Was het maar zomer, hè? Hier zijn de dames Sisters Slaaf. Let me tell you about my love brought to you. Mee op de mee op te starten. Zeg maar. Ja, maar het is wel lekker. Ook. Billy Ocean en uh, Stay the Night alweer. Ja, ja, ja. Het ja, ja. is uh, Dance Radio en ZFM samen, gezamenlijk op deze vrijdag, de 22 november. Ja. Vanuit het hartje Amsterdam is dit. Ja. En uh, ik zei al, ga ik op het weekend uh, in Winterberg uh, draaien. een Beetje snelle bolletjes of zo. Zal <tog> je niet rijden? Echt <tog> niet. Zal ik je mee sparen. Zo, maar dat de vet Larry's Band. hey wat leuk. En Act Like You Know. Maar eerst een Mac Band. En Roses Are Red. I'll do anything to, to you, I'll for you. Even if I had to get your falling star. And if there's anything you need, girl, I'll be there for you. Cause to me, you are the power of my heart. Girl, I love you for being you and the special way you always touch my heart You. You're definitely listening to Dance Radio. Way, yeah. hebben we dat bedacht. Ja. Dat was eerst de eerste Classic, uh, Classic Top 80 en daarna hebben we er de Classic Top 100 van gemaakt. Ja, maar de eerste editie was dus uh, volgens mij 2001 of 2000, al uh, eerder zelfs. <laughs> en toen uh, stond deze er ook in, de ja. Fat Larry's Band en Act Like You Know. En toen, weet je wie er toen uh, nummer één... Uh... Moet even kijken hoor, want... Uh... Ja, Elton Edwards, dat was de eerste, allereerste nummer 1 van de klassieke uh, top 80, top 100, zeg maar. 31 december gaat hij weer uh, plaatsvinden op uh, laser, of op uh, laser, nee, op uh, danceradio.in. Uh, Niet alles door elkaar halen, uh, Van de Brink. Nee, nee, nee, nee, het is dus voor mij ik heb echt zo'n vrijdaggevoel, weet je. Ik ben uh, gisteravond doorgezakt in het café. <laughs> ja, goed, dat voel ik nog wel een beetje eigenlijk. <laughs> Tot dan 7 uur ben ik nog bij met, uh, met een hele leuke plaatsjes. Ik zie uh, DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince staan. Ik kan hem To Be With You gaan we zo meteen draaien. En stond het zo, Le Kortom blijft hem nog even hangen. Hier, Dance Radio en CFM. 14 over half 7. En deze is ook lekker. Uniek. De longgetraaf ook wel weer in die uh, Classic Top 100. Uh, komen te staan. call you about three Hello Yeah, baby, it's me Just to hear your voice Just the thought of you Got me trippin' That's why I just bought a new cellular phone, So I don't have to postpone When my people goes off No more runnin' to a payphone You're astounding That's why I'm expounding So vivacious And baby, your face is That of a goddess it's making me feel numb A be five, four, bomb, your baby, come get some Off the man, my myth, Some debonair Was that why I'm fair as a pair? We extraordinary Me and you as a team is kinda swellin' It's one is a the whole lot of trip Let it. From the mountain to the valley, to the deep blue sea, all I can do is hope and pray you wanna be with me. I'm saying this from my heart, that's how you know that it's true. Yo, I can't Girl, wait to know it's true Ja, yeah. heerlijk om dit weer even terug te horen. I can't wait to be with you, ja. Yeah. We draaien het eerste uur op de BB&Q-band. Helaas is het uh, straight op op 1, de, uh, 1 december in Amsterdam. Maar helaas is deze man er niet meer bij. En hij is te vroeg overleden. Hij was de, de creator, zeg maar, achter de band. Hij produceerde alles. En, uh, is de, de liedzanger van de BB&Q-band, heb ik het over? Ik wil hem toch nog even draaien. Curtis Hairstone, de 1996 overleden. Er is How I Want You're Loving. I wait for the morning, all by myself. I've been thinking about you, baby. I don't want nobody. Shallamar. ook een beetje tegevallen zonder jou die wat ligt. Ja, ja, ja, ja, ja. Hey, het is dus, uh, alweer 7 uh, minuten voor 7 uur. It's in the air, but je you can, you can't touch it. It surrounds you. What what makes it different is that it touches you perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yeah, yes. it's a feeling captured by several radio freaks.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 Sing it to you time and time again Oh, cause know